met het NOS-voornaal. De tweede verdachte van de roofmoord op een Haagse juwelier is opgepakt. De 19-jarige Sandro Grigolia is in Georgië aangehouden, heeft de politie Haaglanden bevestigd. De man gaf zichzelf vanmiddag aan bij de Nederlandse ambassade in Georgië, waarna hij door de lokale politie werd aangehouden. De Nederlandse en Georgische justitie overleggen nu over zijn uitlevering. De andere overvaller werd vannacht opgepakt in Den Haag. Bij de beroving werd juwelier Ruud Stratman vorige week neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Sindsdien waren de twee mannen voortvluchtig. De politie verspreidde gisteren hun namen en foto's. Vandaag konden belangstellenden afscheid nemen van Ruud Stratman. In en rond zijn winkel lag er een zee van bloemen. De juwelier wordt vrijdag gecremeerd. Illegale jongeren hebben recht op onderwijs en mogen dus in Nederland stage lopen om hun opleiding af te ronden. Het heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door een Surinaamse scholier. Hij kon zijn mbo-opleiding niet afronden omdat hij geen stage mocht lopen. Volgens het vonnis wordt het recht op onderwijs in het hart getroffen als een leerling geen kans krijgt om zijn diploma te halen. Het ministerie van Sociale Zaken bestudeert de uitspraak en bepaalt binnenkort of het in hoger beroep gaat. De Britse luchtmacht heeft voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gevechtsvliegtuigen in Londen gestationeerd. Ze doen mee aan een grote militaire oefening voor de Olympische Spelen. De straaljagers staan op een luchtmachtbasis in Noord-Londen. Ze zullen vrijdag en zaterdag laag boven de Britse hoofdstad vliegen. Aan de oefening doen ook legerhelikopters, marineschepen en grondtroepen mee. Eenheden van de landmacht zijn vandaag al begonnen aan de oefening die tot 10 mei duurt. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het midden en zuiden van het land buien. Morgen af en toe regen. Het wordt dan 13 graden op de wadden tot 18 in het binnenland. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NON. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio. Radio. luistert welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond er was gast Erika Nap. En zij geeft stembevrijding, dansexpressie. En ze leert mensen verbindende communicatie. En we hebben net geluisterd naar Simona Wiener met Journey, Journey, Journey Through My Soul. En dat is een prachtig uh, nummer. En zij, uh, zij heeft het dan over. Uh, ja, als je nou naar je ziel luistert, dat is eigenlijk je grootste maat. En als je naar je ziel luistert, dan. Uh, ja, dan die geeft eigenlijk de, de meeste wijsheid voor je leven. Ik moet zeggen dat ik dat zelf al een uh, tijdje doe. En, uh, nou, het is op zich op zijn minst verrassend. Maar uh, ja, het, het, het, brengt je, het brengt je wel heel veel. Vandaar dat we het in dit blok gaan hebben over de ziel. De ziel, wat is dat voor jou, Erika? Ja, volgens mij heb ik dat al eerder een beetje gezegd. De ziel is eigenlijk voor mij... Um, uh, dat wat tussen mij als, als kleine uh, uh, Erika-persoonlijkheid en... Um, Laat het maar weer even God noemen, instaat. Um, een, een soort tussenstation. En dat wat, wat de blauwdruk in zich draagt van uh, het aspect van het goddelijke... wat ik wil uh, vertegenwoordigen op deze aarde. Ja. Mm -hmm. Dus wat inderdaad ook... Um, uh, mij heen zich wil manifesteren en mij, en mij continu, als ik een oplettende luisteraar word, um, hints geeft over wat de volgende stap is in mijn leven. Dat geloof ik zeker, ja. ja dus wat ik net zei, van, als je naar me luistert naar je ziel, dan. Uh... Dat is een hele mooie leidraad uh, voor je leven. Ja. Ja. ja, het punt is alleen, hè, hoe luister je naar je ziel? Want dat is dat is dan, wat is dan de stem van je ziel en wat is de stem van je persoonlijkheid om dat er maar even tegenover oh ja, of te Ja. Op je ego. Hè, of je ego. Ja. Ja. Nou, dat is een goede, Heb je daar een tip voor? Ja. Ja, daar heb ik een tip voor. <laughs> heb ik geleerd van mijn leraar overigens, Jan Korti, die dat weer geleerd heeft van zijn leraar, Jan de Dreu, die dat weer geleerd heeft van zijn leraar. Dat is toch een hele lijn. En daarin wordt het onderscheid heel mooi gemaakt tussen essentie en persoonlijkheid. Mm. En de essentie is eigenlijk dat wat um, weet heeft van overvloed. Wat weet heeft van liefde, wat weet heeft van vreugde. Ehm... Um, um, Persoonlijkheid is eigenlijk de andere kant daarvan. Die, die leeft vanuit angst, vanuit angst voor tekort, um, vanuit zorg om lijfsbehoud, om uh, het eigen behoud. Um, dus eigenlijk is het, is het vrij eenvoudig. Zodra we uh, stressvolle gedachten hebben, voortkomend uit angst of um, um, schaarste. horen we niet de stem van onze ziel en zodra, ja. we, uh, zodra we ruimte ervaren vrijheid ervaren, overvloed ervaren uh, geluk ervaren um, zodra er ruimte zit tussen onze gedachten en, um, en er liefde en vreugde in doorklinkt horen we de stem van onze ziel volgens mij is het eigenlijk zo zo simpel mm. en Vervolgens is het een enorme klus om in ons dagelijks leven dat onderscheid uh, werkelijk uh, te gaan maken. En ook de stem van de persoonlijkheid op een gegeven moment niet meer zo serieus te nemen. En uh, uh, te horen dat het ook de stem is van een verleden. Dat is de stem die we opgebouwd hebben in onze kindertijd. Die ons vertelt dat er niet genoeg voor ons is. Uh, en dat we moeten vechten voor, uh, voor ons hachie. En dat is denk ik voor heel veel van ons uh, als kind zo geweest. Hè? Dat we, dat we uh, ja, angstige momenten ervaren hebben. Dat we uh, aan het overleven zijn geslagen. En al die overlevingsmechanismen uh, vormen samen uh, onze persoonlijkheid. En die vertellen ons eigenlijk continu hetzelfde verhaal. En ik denk als we dat verhaal gaan herkennen... Uh, Oh, daar heb je hem weer. Dat is weer de stem die mij vertelt dat ik nu um, vooral verschillend mijn best moet doen om mezelf op deze radio uh, verstaanbaar te maken. Um, zodat ik vervolgens uh, allemaal geweldige uh, aanbiedingen krijg over weet ik veel wat. Dan hoor ik de stem van mijn persoonlijkheid. Mm -hmm. En uh, dan kan ik op zoek gaan naar van, en, en wat wil ik geven? Wat wil ik eigenlijk, eh, wat, wat is de andere kant? Waar is de stem van mijn inspiratie? Waar is de stem van... Uh, Ja. van wat waar is op dit moment en wat werkelijk, wat werkelijk gezegd wil worden en je zei uh, van uh, het is uh, moeilijk om te herkennen welke, welke stem nou van je ziel is en welke van je persoonlijkheid ik, ik zelf denk zeker Naar aanleiding van die definitie Die jij net gaf hè, het, het blije, het vrolijke, het creatieve Dat is allemaal stem van je ziel Het sombere, de schaarste, De, de overtuiging de, de, Het gebrom dat is allemaal uh, De stem van je persoonlijke Ik denk dat dat op zich heel makkelijk te herkennen is um, Maar mensen zijn zich Dat niet bewust nee, nee, hè? Dus ze, ze, ze voelen een stem En ze zijn zich helemaal niet bewust Van die de, Ja, Het is bijna tweestrijd twee strijden, Tussen de ziel en de persoonlijkheid, Misschien ja. het zelfs. Ja. Het is gewoon een stempunt En ja. ja, welke stem het nou is? De ene is dit en de andere is dat ja. en zo wat, hè? Ja. En daar gaat het natuurlijk om, hè? Dat, dat je wel degelijk bewust gaat krijgen van, nee, dit is nu van mijn ziel en dit is nu van mijn ja. persoonlijkheid. Ik denk dat, dat dat eigenlijk de meest wezenlijke spirituele oefening is die er is. Ja. En waar het, waar het in mijn jaartraining over gaat, wat het lied van de ziel heet, dus wat echt gaat over dat onderscheid ook van... ...wanneer is mijn persoonlijkheid aan het woord... ...en wanneer is mijn ziel aan het woord... Um, uh, is, ...is het grootste gedeelte... ...van die cursus is, is herkennen... ...is zien, is bewust worden... ...en ik denk die bewustwording is alles... Mm -hmm. ja, ...om echt te gaan zien... ...wie in mij is er op dit moment aan het woord... ...en uh, aan de hand waarvan... ...bepaal ik dus mijn keuzes... Ja. Laat, ik, ...laat ik mijn keuzes... ...wederom uh, bepaald worden... ...door de stem van de angst... ...door de stem van de persoonlijkheid... Of vind ik in mezelf de moed um, om de stem van mijn ziel te volgen. En dus voor mijn behoeftes, mijn verlangens, uh, mijn wil, wat uiteindelijk mijn goddelijke wil is, uh, te staan. En waar, stel nou dat iemand besluit morgen, van, nou, ik heb dat inspiratieradio gehoord en ik heb Erik een Nap gehoord. Ik ga ook luisteren naar mijn ziel. Hè? Um, stel dat dat dan uh, lukt, waar, waar leidt dat dan toe? Hè? Wat, wat, is dan, wat zijn dan de voordelen om, uh, om te luisteren naar je ziel? Uh, dat leidt in eerste instantie tot een hoop chaos. Ja, ja, ja herkenbaar moet ik zeggen. <laughs> ja, dat leidt absoluut in eerste instantie misschien wel altijd tot enige chaos. Ja. Want het, het stopt niet. Het gooit, het gooit je telkens weer in een nieuwe spannende fase in je leven mm. het vraagt steeds om onszelf uit de um, comfortzone te halen en op het scherpst van de snede te leven um, ja. maar uiteindelijk is dat de plek waar we het meest leven waar we het meest levend zijn mm. en um, dan is het leven heel spannend en helemaal niet zonder angst uh, misschien wel eens veel meer angst ja, dan, zeker, ja. dan daarvoor maar wel rete spannend mm. en enorm vervullend want als ik dan zo iets ontzettend spannends gedaan heb, wat mijn ziel mij ingefluisterd heeft en waarvan ik echt op alle mogelijke manieren geprobeerd heb om daar nee tegen te zeggen, mm. um, maar ik weet dat ik het moet doen, dus ik doe het toch, dan is de vreugde totaal eigenlijk. Dan, ben, dan, dan is er, um, ja, dat is denk ik wat bliss is. Hè? Joseph Campbell zei zo prachtig, follow your bliss. Is, zo simpel is het eigenlijk. Mm -hmm. Doe waar je hard naar uitgaat, doe waar je van houdt, doe waar je blij van wordt. Uh, laat je niet beperken door, uh, door die oude overtuigingen die je ofwel buiten je projecteert of van binnen. Uh, ja, follow your business en, en dan geloof ik heilig in een zeer vreugdevol bestaan. Dan wil ik toch een dilemma uh, op tafel leggen, ja. Dat, dat kom ik regelmatig tegen in mijn omgeving. Dat mensen zeggen van, uh, en dat is een, ook een beetje een cultuurcode uit de groep, van eigenlijk moet ik in overvoed leven. En ik zeg het ook met, met nadruk op moet. Um, dus mensen die, uh, die vinden dat ze in overvloed moeten leven. Dat ze dus het geld los moeten laten. En dat is allemaal niet belangrijk. He, dus ze, ze, nou, ze, ze laten het ook werkelijk los. En wat er dus ontstaat in negen van de tien gevallen. Is een enorme schaarste. Ja. Een enorme armoede. Een enorme ellende. En dat kan zich dan nog een paar jaar uh, voortduren. En dan op een gegeven moment uh, komt nog maar weer de baan uh, om, omhoog. En uh, de, de baan als buschauffeur wat dan nou. ja. ook. Um, en ik denk zelf... dat het dilemma daar... dat is misschien ook wel even goed om, om helder te krijgen. Het kan wel zijn... Dat je vindt dat je ergens naar moet luisteren. Maar dat is nog wat anders dan de stem van je ziel. En dat zijn twee verschillende ja, dingen. Ja. Sterker nog, het is bijna nog de stem van je persoonlijkheid. Absoluut. Ook al is het een zielsboodschap. Absoluut. En als je dus zelf niet luistert uh, naar je stem van je ziel. Maar je, je vindt iets, omdat ja. de omgeving dat voor je verlangt. Ja. Dan ben je dus niet aan het luisteren naar de werkelijke, nee. echte stem van de ziel. Nee, ja, ik, nee. ik, ik, ik wou een dilemma op tafel ja, leggen. Ik merk dat ik het zelf wel opgelost. Op op. Maar ik wilde er wel heel graag op inhaken als ja. het was. Ja, graag. Want, want waar, het, um, waar, het, waar het toe leidt, is iets uh, waar, waar ik ook altijd erg van hou om dat te bedden te brengen. Er is namelijk ook zo'n uh, enorme uh, hype over dat je van jezelf moet houden. Dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Want ik, zou ja. eigenlijk in, ik zou eigenlijk van mezelf moeten houden. En dan, ik heb al twintig biodanza gedaan en nog vijf workshops bij Erik en Nap. Ja. En nu moet ik van mezelf houden. En nu moet ik van mezelf ja. houden. Maar als je van jezelf moet houden, dan is het dus blijkbaar zo dat je niet van jezelf... En zit je in je persoonlijkheid. Mm -hmm. ja, dan gaat die persoonlijkheid proberen om van die persoonlijkheid te houden. Wat, wat, een, wat een illusie is, dat kan ja. niet. Je bent of in liefde, of in je persoonlijkheid. En op het moment dat je zegt, ik moet van mezelf houden, ben je dus in je persoonlijkheid. Dus gaat het over teruggaan naar wie je werkelijk bent. En ik heb daar ooit een gedichtje over geschreven. Ik wacht dan ja, mensen graag. die graag voor. Um, want het gaat daarover, dat, dat het niet gaat over, dat het dilemma niet is, hou ik van mezelf of hou ik niet van mezelf, maar zie ik de illusie of zie ik de waarheid. En dan stel ik voor om meteen na het gedicht de muziek te starten. Ja, goed. There is no need. There is no need to learn to love yourself. There is no need to learn to love yourself. You need to look really look and see far beyond the one you think yourself to be. And when you've turned and lost your face, you will see that it is you living God's life, and it is God living your life. There's no need to learn to love yourself, for from this day it cannot be any other way. het uh, Noord-Hollandse nachtegaaltje Simona Awina met Don't Go Away en Erika, ik vind het eigenlijk een beetje wel heel erg vergelijkbaar stem hebben met, uh, met die van jou. Nou, ja. dank je. Ik heb een uh, cd'tje van jou gehoord en er kwam een vriendin van mij, uh, Dionne Scheurs, uh, kwam er mee, die ook bij de inspiratie aan u zat. Vandaar ook trouwens dat jij hier uh, zit, dat we jou uitgenodigd hebben. Dus Dionne, nog heel erg bedankt als je, als je luistert. Dionne, heel erg bedankt. Ja, Dionne ken jij ook, hè? Ja. Um, nou, we hebben een prachtig uh, gedicht net uh, voorgelezen. Um, zou je het nog eens willen vertalen, dat, ja. dat mensen een beetje helder krijgen wat, het, uh, wat je in het Engels hebt verteld. Ja, wat er eigenlijk staat is... Um, ...het is niet nodig om van jezelf te leren houden. En omdat ik zo ontzettend van die eerste regel hield... ...ik ging dit gedicht schrijven en ik wist helemaal niet wat er ging komen... ...toen schreef ik hem nog een keer, dus toen schreef ik nog een keer... ...het is niet nodig om van jezelf te leren houden. Je moet kijken, werkelijk kijken naar binnen... Um, ver voorbij degene die je denkt te zijn. En als je je omgedraaid hebt en je bent je gezicht verloren, dus eigenlijk he, je bent je persoonlijkheid verloren, um, dan zul je zien dat jij het bent die Gods leven leeft. En dat het God is die jouw leven leeft. En dan eindig ik met het is niet nodig om te leren van jezelf te houden. Want als je dit ziet, kan het niet anders zijn dan dat je van jezelf houdt. Ja. Um, wat wil je daarmee zeggen met dit uh, gedicht zonder het nou gelijk stuk te praten want dat zou niet uh, leuk zijn maar... <laughs> dat het niet nodig is om van jezelf te leren houden ja. want als je gaat proberen om van jezelf te houden dat is een soort dweilen met de kraan open als je werkelijk kijkt wie je bent um, je bent de liefde je, je bent liefde dus als je, als je in je liefde bent, wie moet er dan nog van wie houden? in je liefde hou je van alles en iedereen ja, je zou kunnen zeggen het is of het is niet het is er of is er niet ja. en als, de, als er een stem is die jou vertelt dat jij niet bent om van te houden um, dan is je persoonlijkheid aan het woord en dat is de illusie ja. het is gewoon niet waar dus op een gegeven moment denk ik dat we in ons spirituele pad op een, op een punt kunnen komen dat we dat werkelijk kunnen kunnen zien en kunnen gaan leven het is niet waar het, het is, dit is een stem van het verleden, het is niet waar ik ben liefde ja. dus als je het gevoel hebt dat je niet uh, waard bent om van jezelf te houden of van welke Ga op manieren. zoek naar je ziel. Ja, precies. Ga op zoek naar wie je werkelijk bent. Ja, en uh, ga, ga op zoek naar je ziel... en als coach uh, zeg ik dan bij... en los die overtuiging op dat je dus niet waard bent om, uh, om te leven... Ja. of dat, je, dat niemand van je mag houden, wat dan ook. Want er Doe zit toch gewoon in... een overtuiging achter... en die kan je ook gewoon op proberen op te lossen. Ja. En dat lukt ook prima. Ja. Dus, uh, en dan, kom je, dan krijg je ook ruimte. Ja. Uh, en natuurlijk stem-expressie, dansexpressie... zoals jij dat zegt. Welke vorm uh, is ook dat kiest, hè, ook om die overtuigingen... of die oude pijn uh, op te lossen... Dat maakt niet uit. Als je het maar ergens een keer aangaat. Ja, ja het is elke keer wel weer... Het... Als ik dan al die uh, gasten hier uh, even de gevoel laat passeren. Het gaat eigenlijk wel altijd weer... In de essentie, in de basis over hetzelfde. Hè? De, de, die persoonlijkheid, je overtuigingen, blokkades loslaten. Uh, en dat betekent in feite... Uh, ja, je lichaam uit laten gaan. En dan blijft er iets anders over. Namelijk de pure jij waarbij je dus uh, ook heel goed contact gaat krijgen met je ziel. Ja. In feite gaat het ja, daarbij daar allemaal over. En hè? waar het volgens mij ook over gaat, want dat klinkt alsof er een soort eindpunt is, en, en ik denk dat dat er ook is, maar dat heet volgens mij de verlichting. En uh, Ik heb niet de illusie dat ik dat in dit leven en uh, dat heel veel mensen dat in dit leven zullen bereiken. Dus het is een, een oefening die elke dag gaande is. Hè? Het is niet, er is niet een punt waarop we dan die persoonlijkheid helemaal los hebben gelaten en helemaal onze ziel zijn. Nou. Ofzo, hè? Het komt gewoon elke dag opnieuw voorbij. Ja. En we hebben elke dag opnieuw de kans om, om uh, ons bewust te worden en te kiezen. Um, dat kiezen, dat heeft ook wat voeten in de aarde voordat je daar bent, denk ik. Um, maar, maar dat is een, een mogelijkheid. Die stemmen die blijven wel komen maar geloven we ze nog of geloven we ze niet meer dat is, dat is denk ik en dat is ook vaak wat ik zeg um, als mensen al langere tijd bij mij uh, een cursus doen die stemmen die komen weer je gaat voor de groep staan, je wilt gaan zingen en die stemmen mm -hmm. komen weer niet te hard, hou je mond, dat die je, je verveelt weet je, de, alles komt weer voorbij op een bepaald punt kun je zeggen oké okay, deze ken ik nou wel dankjewel, ik ga nu gewoon geluid maken ik ga zingen, ik ga mij niet laten horen, ik ga mijn leven leven wat ja, grappig is, als ik bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, ik uh, doe als bijvoorbeeld een Biodanza of, of andere dingen, en dan <coughs> merk ik ook letterlijk dat ik daarna heel erg open ben en uh, bijvoorbeeld echt contact, makkelijk contact maak met mijn ziel en als ik dan uh, een hele dag achter mijn pc heb gezeten yes. dat is echt de meest grootste killer voor mij ja. dan ben ik een stuk helemaal weer dicht en dan een beetje dan kijk ik volgens mij ook raar uit mijn ogen bij wijze van spreken ja. en dan moet ik echt weer even uur buiten lopen en dat is dan vaak nog niet genoeg om weer een beetje een beetje open te gaan dus het, het, het ja het, het gaat echt heen en weer ja. en wat dat betreft leven we in een fantastische tijd hè? Ja. we worden echt bekogeld met mogelijkheden het universum is een is een overvloed aan mogelijkheden om contact te maken met je ziel op dit moment ja. op elke hoek van de straat kun je ja, bijna we wel, terecht hè ja. Ja. dus het is, dat, is, dat is de genade God. weet je we worden, we worden aan alle kanten herinnerd we leven ja. echt in een prachtige tijd wat dat betreft ja en als de Zandvoortse bevolking die luistert uh, iets zou willen doen nou er zijn al zoveel gasten ook hier ja. geweest ook uit de regio Zandvoort dat ik zou zeggen kijk nog eens een keer naar de website inspiratieradio.nl en kijk naar de, het uitzendschema of uitzending gemist en je ziet al wie er allemaal in de buurt van, uh, van hier je uh, daarbij zou, uh, zou kunnen helpen ja. Um, je, je hebt ook nog een jaar training, het lied van de ziel, van jouw ziel. Wat, wat, wat houdt die training in? Wat, wat kunnen mensen daar leren? Ja. Um, nou in het beste geval uh, zijn ze na een jaar, um, zingen ze uh, elke dag vrij uit het lied van hun ziel. Mm -hmm. um, maar dat is, denk ik, dat is denk ik een utopie. Maar wat, we, wat ik wel echt probeer te doen is het de weg wijzen. Dus, dus het onderscheid in die innerlijke stemmen hè, die we, waar we het over hebben gehad, van wie is er aan het woord. Dat, dat is het eerste blok gaat daarover. Wie in jou is er aan het woord. Um, en vervolgens kun je in vrijheid expressie geven. Um, en wat weerhoud je? Dus wat zijn de tegenkrachten? Wat, wat houd je tegen om uh, in die vrijheid. En vervolgens, wat is eigenlijk het lid van jouw ziel? Wat is eigenlijk jouw gave? Wat is eigenlijk jouw talent? Wat kom je eigenlijk doen? We doen een aantal oefeningen om, daar, om daarbij te komen, om daar grip op te krijgen, om daar verbinding mee te krijgen. En dan daarna kun je daar dan ook aan die ziel expressie geven. Dus welke taal hoort daarbij? Daar komt de verbinding de om de hoek. Welke bewegingen horen daarbij? Welke manier van verbinden hoort daarbij? Wat is het lied? Wat is de toon? Wat is het geluid? Wat hoort bij jou? Um, en, en tot slot het laatste blokje gaat over... En hoe, hoe werkt het nou om, om jezelf werkelijk te ervaren als dat kanaal? Als dat instrument voor het hogere? Hoe hou je jezelf in die verticale lijn? Wat, wat is daarvoor nodig? Hoe blijf je uh, het contact houden? Uh, om uiteindelijk... En liefde um, ja, zo overvloedig mogelijk te laten stromen. En uiteindelijk is dat een hele altruïstische daad. Um, oh, hey, we hebben het voor het eerst het egoïsme ja, gezet aan de kant. Heel, vreugde, heel vreugdevol, maar liefde is in wezen natuurlijk een uitgevende kracht. Ja. Maar ook liefst naar jezelf. Hè? Nou ja, weet je, dat is dan wat je bent. ja. Uh, ja als ik in mijn liefde ben, dan stroomt dat uit. Dan, ja. dan hoef ik niet ook nog eens een keer iets naar mezelf te sturen, want het, nee, dat, is, nee, dat, ik ben dat is het dan. al. Ja, precies. Dus, ik, dus dat stroomt uit. En, en uh, dat wil uitstromen. Dat wil uh, in alle vormen... Um, wil het leven zichzelf uh, in, in, in de liefde uitdrukken. Nou... Dat is zalig. Ja, nou mooi. Laten we daar even bij. Gaan we even naar de muziek. Uh, ja, je bent zelf ook zangeres. En nogmaals, ik, uh, ik hoorde jou zingen. En dat was eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik jou uh, heb gevraagd. Want ik heb een prachtige stem. Mooie, mooie liedjes heb je ook uh, gemaakt. En je gaat een mooie nummer van jezelf uh, laten horen. Would you go? Wat ja. wil je daarover zeggen? Ja, Nou, would you go? Dat, ik hou enorm van dat nummer. Um, omdat het gaat over... Um, de weg, de weg naar die vrijheid, naar de vrijheid om je ziel uh, volledig te leven, vraagt veel. Um, en vraagt bijvoorbeeld voor heel veel van ons om door een soort donkere nacht te gaan. He, die wordt vaak genoemd de donkere nacht van de ziel. Um, waarin we onze diepste eenzaamheid ontmoeten. Um, en dat is een weg die we graag zouden omzeilen als het zou kunnen, want het is gewoon een hele nare plek om te zijn. En ik denk dat, het, dat we daar geweest moeten zijn om werkelijk onze vrijheid, onze ziel, het lied van onze ziel te kunnen zingen. Uh, dus would you go gaat over, um, uh, zou je gaan? Mm -hmm. Als je wist dat die plek er was, uh, dat je daar vrij werd, dat je daar uh, je bestemming zou vinden, zou je gaan. Dus het is een uitnodiging. Would you go. Mm -hmm. Mm -hmm. bij Inspiratie Radio vanavond. was gasten Erika Nap. En zij geeft stembevrijding, dansexpressie en ze leert mensen verbindende communicatie. Nou Erika, we hebben eigenlijk de drie uh, dingen. Stembevrijding, dansexpressie en verbindende communicatie hebben we eigenlijk al redelijk uh, besproken. Maar de vraag eigenlijk nog die een beetje boven de uitzending hangt, Hoe ben je daar zo uh, toegekomen om dit uh, allemaal te gaan doen? Ja, nou... Um... Dus ik heb eigenlijk van jongs af aan van muziek gehouden en van zingen gehouden. En, um, dus ik heb, ik heb veel gezongen in koren, jeugdkoor, tienerkoor, um, studentenkoor. Dat, dat ging uh, zo door. Uh, ik ben uiteindelijk gaan werken in het basisonderwijs. Um, dat viel me enorm zwaar. Dat vind ik een ongelooflijk... Ik heb enorm respect voor iedereen die in het basisonderwijs werkt. Eigenlijk voor iedereen die in het onderwijs werkt. Ik vond het een enorme... Um, Uitdaging. En ik ben er ook regelmatig uh, overspannen geweest, dat ik het gewoon niet vol hield. En uh, toen ben ik op een gegeven moment koordirectie gaan, uh, gaan doen. Ik dacht, nou, ik moet toch eens wat met dat zingen en met die koren. Nou, dus toen werkte ik op een gegeven moment in het onderwijs en ik had een koor, dus dat was eigenlijk zo mogelijk nog, uh, nog drukker. En ik weet nog dat ik op een dinsdagavond lag ik uitgeteld in mijn bed voordat ik naar het koor zou gaan. Ik kwam uit school en ik dacht, dit wil ik niet meer. Ik wil dit niet meer. Vervolgens dacht ik natuurlijk, wat wil ik dan wel? En eigenlijk de enige gedachte die kwam was, ik wil helemaal niks. Mm, dat, dat was je stem van je ziel volgens mij. Dat was mij. absoluut de stem van mijn ziel. En, en het tweede wat daarbij kwam, wat ik er niet altijd bij zeg omdat het zo zweverig klinkt. Maar het tweede wat daarbij kwam was, ik wil eigenlijk een jaar lang me alleen maar aan God wijden. Mm. Alleen maar daarmee bezig zijn. Zo. Ja. En dat was, dat gaf zoveel energie dat ik uiteindelijk zwevend zo'n beetje naar, die, naar het koor ben gegaan die avond en de volgende dag mijn ontslag heb genomen op school. En hoe dat met geld zou gaan, dat, dat was gewoon, dat was geen vraag, dat, dat, dat, dat ging ik wel zien. Mm. Um, ik dacht, ik kan altijd nog postbode worden hè? als ik uh, als het geld uh, opraakt. Nu ook niet meer hoor, bijna maar goed, dat is eigenlijk. Nee, zijde. precies, maar toen was dat nog wel. wel uh, het was een goede, goede baan, baan toen nog, ja. Dus dat ben ik gaan doen. En ik heb enorm veel boeken gelezen, retretes gedaan, uh, um, sessies gedaan, uh, naar kerken geweest. Het was echt mijn, mijn topjaar. Heel veel liedjes geschreven, alle inspiratie voor de liedjes komt uit dat jaar. Hmm. Um, en uh, toen kwam er zo driekwart drie kwart jaar na dat besluit, werd ik gevraagd om een zangworkshop te geven aan een theatergroep. En die mensen die moesten zingen op het podium en dat durfden ze eigenlijk niet. Het was een theatersportgroep, dus ze moeten ook nog improviseren en ze durven dat allemaal niet. Dus of ik ze dat wilde leren. Dus dat ben ik gaan doen en die eerste avond dat ik dat ging doen, dat was echt... Geweldig, want wat ik ging doen was eigenlijk stembevrijding. Ik ging helemaal niet bezig met die mensen iets leren. Wat eigenlijk de bedoeling was. Maar ik ging bezig met hun angst. En uh, ik ging een, een, een sfeer creëren waarin ze durfden. En waar de, waarin er heel veel echtheid was. En heel veel kwetsbaarheid. En heel veel schoonheid bovenkwam. Nou, ik ben toen echt uh, uh, joelend naar huis gegaan geloof ik. En uh, ik heb toen een jaar lang ongeveer... van de halve, ik weet niet precies hoe lang... heel veel workshops gegeven bij van die theatersportsgroepen. Want dat ging zo als een lopend vuurtje. Mm. Ging dat rond. Van nou, maar dan moet je Erika hebben. Want uh, zo. En op een gegeven moment gingen ze me vragen. Rona, geef je dit ook voor particulieren? Want eigenlijk mijn uh, zoon wil ook. En mijn buurvrouw en mijn schoonmoeder. Dus ik zei... Ja, dat doe ik ook. Dus dan prikte ik snel een datum. En dan, uh, uh, dan ging ik dat doen. En dan zeiden ze... Um, ...heef je ook weekenden? En dan zei ik, ja hoor, dan bied ik snel een weekend. Uh, doe je dit ook voor bedrijven? Ja hoor, en dan verzon ik snel een bedrijfsplan uh, cursus. Dus ik heb eigenlijk steeds op de vraag gereageerd die kwam. Um, en, en ik had mijn talent ontdekt. Het bleek dat ik dit kon, dat dit een soort talent was. En uh, um, wat ik uit te geven had... Later kwam ik tot de ontdekking dat er nog meer mensen waren die dit deden. Um, toen ben ik eens bij Marius Engelbrecht gaan kijken, die stemexpressie gaf. Uh, bij Jean-René Toussaint, die uh, stemwerk deed... Um, bij Jan Korti die stembevrijding gaf en dat, dat bleken allemaal mensen te zijn die in eenzelfde soort, zelfde soort werk deden voordat ik überhaupt wist dat het, uh, dat het bestond dus zo gaandeweg is dat ontstaan en, en um, uh, in eerste instantie heb ik heel erg gereageerd op de vraag die van buiten kwam en gaandeweg werd steeds meer mijn vorm duidelijk mm -hmm. en dat is eigenlijk nog steeds gaande, die vorm die verandert steeds en die wordt steeds preciezer en die wordt steeds duidelijker uh, maar dat, is echt, dat voelt echt heel erg als, um, als de weg van mijn ziel. Als de weg die mijn ziel heeft aangegeven. Nou, die kant gaan we op. En, ik, en op een bepaalde manier, ik kijk ernaar. Ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik denk, wauw, wat gaaf is dit. Ja. En had je dit uh, pad ook bewandeld als je geen koordirigent uh, was geweest en de opleiding had gedaan? Ja, het feit dat ik koordirigent ben geworden was onderdeel van het, van het plan. Was, ik. Van het pad. Ja. Ja. Dus dat was een logische stap. Het was een logische stap. Het was ook een stap in waar ik vooral niet moet zijn. Want het koordirigentschap zoals ik het heb geleerd, was een enorme beperking. Mm het -hmm. was een enorm keurslijf waar ik helemaal niet inpaste en dood ongelukkig van werd. Um, dus toen, ja. ik, toen ik de stembevrijder in mij wakker werd, dacht ik, tuurlijk, we moeten de vrijheid in. Niet ja, dus het, het, het, het hele beperkende maakte juist dat je die vrijheid wilde. Ja. Mooi. Een ja. beetje als het uh, in hebben hè. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. ja, precies. Is het ook jouw beste? Ja, waanzinnig. Toen ik dat zag, dacht ik: hoe is het mogelijk, hè? Het is ook gewoon echt iets wat aan het incarneren is, voor mijn gevoel, hè? Uh, uh, op aarde op dit moment. Het, uh, het stembevrijden, het zingen, zoveel als As It Is in Heaven, dat komt allemaal in deze tijd. Ja. Het uh, begint dat te ontwaken. Nee. Ik vind het waanzinnig. Hey, we gaan weer even naar muziek met de uh, kantiek de Jean Racine. Ja, koordes. Koor, koordes. Koordes. Ik kom uit een geïnformeerd gezin. Um, uh, dus het kerkorgel was eigenlijk het eerste uh, uh, muziekinstrument wat ik tot me kreeg. Dat ben ik vreselijk gaan van afschuwen in mijn puberteit, In mijn afzetten tegen. En uh, later is die liefde voor het kerkorgel weer enorm teruggekomen. Want het was in ieder geval mijn verbinding met de muziek als kind. Het was wat ik had. En Um, en de koormuziek ben ik enorm van gaan houden. En dit nummer van Foray um, uh, vind ik zo prachtig. En is, um, is volgens mij uiteindelijk... Hè, die hele weg die we gaan naar vrij worden en vrij uitzingen... Is uiteindelijk zodat we weer... Um, um, de schoonheid van het leven kunnen bezingen, de glorie van het leven en dat is wat ik in deze muziek hoor, dat is zo prachtig? Nou, dat was een prachtige koormuziek eh, Fauré met. Antiek de Jean Racine. Ja, dat, Erika, dat is echt uh, prachtig, hè, dit soort uh, muziek. Helemaal heerlijk. En uh, wat ben ik blij dat je, dat je dit soort muziek ook uh, meeneemt, want we hebben eigenlijk uh, jou de karte balans gegeven. Ja, vanuit, fijn. Dank je ja. wel nog daarvoor. Het ja. was een leuk lusje. Ja, ja dat uh, was ook niet heel simpel, uh, had ik het gevoel, om uh, echt... Uh, nou, om het terug te brengen tot zeven. Hoeveel mocht ik zeven? zeven nummers? Ja. ja. ja. ja, ja. Maar nee, ik ben heel, heel blij dat, uh, dat ik dat aan je gevraagd heb. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we Erika gast en ze doet vooral veel dingen met dansen en stem. Um, ja, het laatste blokje is... Uh, maar goed, het laatste blokje is dan maar twee minuten. Dus... Uh, um, en wie is Erika Nap? En ik vind het leuk om uh, aan te geven ook aan de luisteraars van... Als ze nou jou wat meer willen horen en zien. Wij hebben besloten om samen een workshop te gaan geven over anderhalf, twee maanden. We moeten nog even precies een datum uh, vaststellen. En dat wordt dan een dagdeel Mindful spreken. Dat is uh, wat ik uh, geef. En dan, dat gaat ook echt helemaal over je, jezelf echt laten horen. En jij uh, geeft dan uh, stemexpressie. Mindful stembevrijden. Uh. Mindful stembevrijden. Wauw, dat lijkt me <laughs> helemaal mooi. En dat gaan we hier in Zandvoort uh, in het Jeugdhuis, in de, achter de PKN Kerk gaan we dat uh, doen. Dus uh, ik zou zeggen luisteraars, hou de site mindfulspreken.nl in de gaten, de agenda. En dan zien jullie dat vanzelf uh, verschijnen. En Erika, wat, uh, wat, uh, wat ga je nog meer aanbieden allemaal aan de luisteraar? Nou, wat, wat ik uh, doe is, ik geef één keer in de twee maanden ongeveer een introductiedag. Uh, de eerste komen is 8 juni. Uh, zing en dans jezelf. Het uh, is echt een introductie. Um, wat daarop wat daar volgt zou kunnen volgen, is uh, de vierdaagse cursus. Dat is een intensive. Um, vier dagen intern, waarin we echt uh, uh, heel fijn de diepte in kunnen met een kleine groep: um, zingen, dansen, communiceren. Um, en uh, in september start de nieuwe jaartraining. Dat ze ook met een kleine groep mensen die, die echt uh, er zin in hebben en die echt denken van nou en nu uh, wil ik mijn vrijheid terug, wil ik zingen, dansen en uh, zeggen wat ik bedoel. Um Even het lied van jouw ziel. Hmm, leuk. En even heel praktisch Hollands, wat, wat zijn de prijzen van deze drie uh, evenementen? Oh, dat weet ik helemaal niet uit mijn hoofd. De zingen als je dagen zijn 95 euro, geloof ik. Dat zijn die introductiedagen? zijn de introductiedagen. De vierdaagse cursus is ik neem 495. Um, en de jaartraining, dat is echt een intensieve uh, met veel contacturen, die is rond de 2000. En hoeveel dagen heb je dan uh, les? Um, Ongeveer? Uh, uh, ik meen acht weekenden. Nou, ik, ik, ik ja, staat op de site. Een, beetje, je, je, ik, een ik dag of zestien. Ja. Noem je site even. Ja. Uh, www.erikanap.nl uh, Of www.moralie.nl doet het ook. Maar Erika Nap is misschien makkelijker te onthouden. Erika Nap aan elkaar. Erika Nap aan elkaar. En uh, iedereen is ook van harte welkom uh, voor privé-sessies. Mm -hmm. En uh, die kosten praktisch 175 euro... Uh, om je stem te bevrijden. En dat en is in, Delft, en jezelf. Dat is in Amsterdam. Oh, in Amsterdam. Daar heb je een uh, soort praktijk. Ja. Oké, okay. yeah. well, prima. Um, ja, en je website is er ook uh, te luisteren op uh, of te luisteren, te zien bij uitzending gemist. Okay. Dat vanaf morgen is uh, dat uh, op www.inspiratieradio.nl Dus als u het niet goed heeft gehoord of je had geen pen bij de hand, kijk morgen op inspiratieradio.nl bij uitzending gemist. En dan ziet u de website ook. We zijn er weer doorheen door deze uitzending. Nou, Erica, ik moet zeggen, ik vond je een hele inspirerende gasten. En, uh, ik vond de uh, uitzending erg uh, ja, waardevol. Er kwam veel mooie dingen omhoog. Nou Herman, het zei het ook al Herman. Het is een stralende uitzending. Ja. Ik heb begrepen dat er uh, webcams gaan komen hier in de studio. Nou, dit is echt een uitzending gemist, want het is beeldgeluidkwaliteit. Uh, kwaliteit. Het is een, uh, een sterretje om naar te kijken. Ja, ja dat kunnen Dankjewel. we alleen maar eens beoordelen natuurlijk. Wat voor mensen moeten hier voor het raam gaan staan bij de studio. Ja. Ja. Um, nou Erika, ik wil je bedanken voordat je hier was wij hebben... Wij uh, geven de gasten altijd het 2012 inspiratiespel. Uh, Oké. Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. En dat is uh, onder meer door Rob Harms, uh, onze technicus, uh, ontwikkeld met een aantal gasten. Rob Spruit, bedoel je? Ach. Ja, dat maakt niet ja, zo. Ja, heel ja, goed. Rob Harms twee, twee is vanmiddag tussen twee en vijf zat Rob Harms op jou op plek. Vandaar dat ja. ik een beetje de waar was. Ik was ook in de studio. Heimster, ja, nu ja, is, <laughs> ja, is, ja, is Jij bent er de oom van, maar roept mij niet uit. <laughs> uh, ja, dus uh, Rob Spruit, die heeft dat ontwikkeld met een aantal gasten. En uh, nou, het heel actueel 2012 spel. Het leert ook heel veel over jezelf kennen. Uh, en je, leert, je leert ook heel veel van je vrienden als je daarmee uh, speelt. Leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Herman, bedankt voor de techniek. <kliek> nou, ik zei het al, het is een feestje. Ja, het is het... echt heel erg leuk. Ging uh, prima, hè? Ja. Nou, de volgende uitzending is op uh, zondag 6 mei, tussen uh, 7 en 9 s'avonds en Herman. Wie gaat er dan komen? Ik probeer uh, uh, ja, meneer Hoek uh, te pakken te krijgen, de shaman Mark Hoek. Maar Mark ik heb, Hoek? Ik heb hem nog steeds nou, niet... Nou, uh, daar doe ik altijd dus, bij. Nou ja, ik krijg hem niet te pakken, dus ik doe erg mijn best. Wat leuk! Kort binnenkort hoop ik in dit theater. Oh, oké, okay. ja. Nou, erg leuk. Ik kan alle luisteraars uh, aanraden om uh, naar hem te luisteren. Ik heb uh, pas geleden nog een zweetje bij hem gedaan in een hele grote tuin in Aardehout. Ik dacht al, wat zijn die <laughs> Echt, out of niks. Hè? Er was helemaal niks. We moesten alles aandragen. Zelfs het hout moesten we aandragen. Nou, het is een formidabele uh, ervaring geweest. Met, uh, met allemaal herten ook die er rondliepen. En uh, ja, prachtig.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 Luisteren naar een stukje mooie tekst van Pamela Kibbe, voorgelezen door onze gasten. Ga je gang. Je bent op aarde gekomen met een missie. Deze maakt zich kenbaar via je passie, je hartstocht. Door jezelf af te stemmen op wat je van nature wilt en verlangt, stel je je open voor de energie van je ziel. Je bent bezig het licht van je hart op aarde te laten ontbranden en het handen en voeten te geven. Je bent bezig je energie te wortelen in de aarde, zodat je licht grond in krijgt en zich vanuit die fundering kan verspreiden naar anderen. Je bent hier niet om anderen te helpen, je bent hier om je eigen licht te herkennen en te verankeren in de aarde. Je bent hier om oude pijn in jezelf te helen en je te ontplooien naar de verlangens van je hart. Je bent hier om te dansen op de muziek van je ziel, te bewegen op het ritme van je eigen natuur. Je bent hier om de vreugde te proeven van het zingen van het lied van jouw essentie. Deze diepe, onvoorwaardelijke afstemming op jezelf maakt je vrij.